Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Ho, ho. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De politie in Rotterdam heeft de auto gevonden die vannacht de Maas in is gereden. Er wordt geprobeerd de auto op de kant te krijgen. Mogelijk zit er nog iemand in. De auto kwam om 3 uur vannacht in het water terecht. Hoe dat gebeurde is nog niet bekend. De bestuurder van 38 werd met een steekwond en zwaar onderkoeld uit het water gehaald... Hij verklaarde in het ziekenhuis dat er iemand bij hem in de auto zat. De bestuurder is aangehouden. In Tilburg is een appartementencomplex beklad met hakenkruizen. Meer dan tien kruizen zijn op muren en ramen geverfd. Ook zijn de ramen vernield. De politie is op zoek naar getuigen. Er heeft nog niemand aangifte gedaan, maar de politie verwacht dat dat nog wel gaat gebeuren. Over de aanleiding is nog niets bekend, maar de politie vermoedt dat het om een baldadige actie gaat. Een man van 60 die vorige week in Coma raakte nadat hij ruzie probeerde te sussen, is overleden. De man zag op een parkeerterrein in Amsterdam-Noord dat een echtpaar en twee mannen ruzie maakten. Toen er werd gevochten ging hij erop af om de boel te sussen. Het echtpaar probeerde weg te rijden, waarna een van de belagers zijn autodeur opentrok. De man van 60 kreeg vervolgens die openstaande deur tegen zich aan en raakte bewusteloos. Hij is gistermiddag overleden. De politie in Alkmaar heeft twee mannen van 18 en 21 opgepakt... die zouden hebben geprobeerd een politieauto open te breken. Het gebeurde drie weken geleden. Een agent betrapte twee mannen. Toen hij ze wilde aanhouden, ontstond een gevecht... waarbij de verdachte probeerde het pistool van de agent af te pakken. De agent loste toen een schot, waarna de twee wegrenden. Het is nog niet duidelijk of de agent gericht op de mannen schoot... of een waarschuwingsschot loste. Het weer vanavond en vannacht vaker droog en opklaringen... Morgen buien, maar ook wel zon. Het blijft stevig waaien en het wordt opnieuw zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. ZFM, ho ho ho. Dit is kerst met ZFM, ho ho ho.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 Tip. Met een uh, verzoekje ook op het forum www.danceradio.nl En je kan hem volgen ermee. Mocht je wat willen horen, tot 9 uur ben ik hier. En Anders schrijven we het gewoon door aan Remy Jam. Heb je ook wat te doen, ja. Ziet het ziet er lekker hier uh, lang uit. Beetje bij te komen. Van <laughs> een hele drukke werkweek. Hij zegt dat ik rust altijd lekker uit. Zondagavond, ja. Dat willen we niet hebben. <laughs> Eerst even een verzoekje voor mijn grote vriend uit Tilburg. Ik wou het eigenlijk niet meer doen. Sinds ze met 2-0 van ons hebben gewonnen, maar ik weet dat hij helemaal niet voor voetbal houdt. dus... Dan gaan we het toch gewoon doen Kan ons het uh, eigenlijk schelen. Classic with a capital Z. This is Zar. With, with Royal Classic Grooves. We gaan whistle en Just Baggingen. Doen even de dub uitvoering. Dit is het geijkte, want uh, ook dat is uh, Amsterdam Radio. Wij dance als je uh, vervuilt. Misschien zoiets heb van nou zar. Weet je. Beste man, gooi die eens even op de draaitafel. Alles kan. Alles mag. We zijn heel braaf. Op weg naar 2020. En heb je het gezien, Stip wat een programmering in de kerst. Ik zou gewoon je eten laten staan. on out. Deze zijn die ze al even heel goed heeft ingevuld op dit moment, want komt uit een diepiedal. we weten het allemaal wel, maakt ook mooie dingen, hij is ook echt graffiti artiest Ik ben blij dat het goed met hem gaat, want we houden hem altijd scherp in de gaten, ja we zijn heel streng voor hem hier vanuit de hoofdstad. Ondanks de kilometers ertussen, hij weet het. De CBS vind je zo, ja, het gaat helemaal zo. volgende verzoekjes is speciaal voor onze grote vriend Stipperman. Golly, golly, that We're back, back on, yeah! This is how we do it. Do it totally. I, I, I love it. Dance radio. Fram Steve Shelto. And don't you give your love away. Dit zijn suggesties waar je Zarro wel blij mee maakt. Want. er zijn plaatjes die bij mij gewoon standaard in de Spotify-lijst staan. Ja, tip. Ik weet wel ongeveer uh, wat hij daar lekker vindt, ja. Spotify-lijst voor mij, ja, die is uh, toch wel heel lang, hoor. <laughs> en deze staat er ook uiteraard tussen Steve Shelto. Maar gewoon de, de lijst hier afdraaien... gaat het ook wel goed komen op zo'n avond, hoor. Hé hey Breuk, goedenavond, jongen. Vorm binnen geslopen, Breuk, ging met een reggae-suggestie. Ruim op tijd... We hebben nog een half uurtje daarvoor. Dit gaan we even bijzoeken. What time is it? Isn't it about time for somebody's favorite radio program? alleen can only be described as classic Sunday. Yes. Dance radio. Plaatje van Mark Jonker vatten in je slaap. Bankstel uh, in het uh, vrouwenhuis in Fasen. Voor hem having de Midnight Star. Lekker electrofunkplaatje uit 84. Ja, hij lijkt het wel. Uh, de klok vooruit wordt gesteld. Zet elke minuut weer. Door de Midnight Star 84. Planetarian Invasion. Speciaal uh, voor die uh, Mark Jonker. Bring the jam back to Amsterdam Radio. For the whole freaking world to hear. All over. Amsterdam Dance Radio. Nog even één. We Reageer reageren wel meteen via de app. Ik ben slaapietos, hartelijk ben ik nog steeds wakker. Dus. Straks kwart voor negen uiteraard de reggae classic. En vanavond uiteraard om negen uur ook nog Remy Jam hier. Tot twaalf uur. Tot twaalf uur kun je nog twee plaatjes in de top 200 douwen. Dus mocht je nog suggesties hebben. zijn er heel veel al binnengekomen. You used to be there at the door Dat is een hele top 10 gedraaid. ja. Dan. Maar het is uh, logisch, want kijk, uh, ik zit hier ook al... Uh, vroeger zat ik hier al uh, jaren geleden. Misschien moet Roger het even op uh, de site zetten, maar... Je kan al die oude programmering uh, terugluisteren. Radio Airchecks.nl volgens mij. Daar staan al die oude opnames ook op van uh, Dance Radio van ons. Toen waren we nog stout. Tegenwoordig uh, zitten we met beide armpjes over elkaar heen. Uh, rustig op het internet, lekker veilig en al. Classic with a capital Z. This is with, with Royal Classic Grooves. Kijk, ik weet dat ik hem hiermee blij maak. Meneer Roger van Bracht. Connie Funky Little Beat. Dus die krijgt hij van me.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 Dan kom je heel moeilijk vanaf. Vraag dat maar aan Esther. Bringing you the rare and royal classics nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Zar. It's your personality baby that captivated me. Soon as you try and understand together we'll find reality. It's your personality, baby, that captivated me Soon as you try and understand Together we we'll find reality Zo, so, deze Eugene Wild personality Zijn wel de geacte twaalf ins plaatjes Die uh, redelijk vaak uh, vroeger werden aangevraagd op de zondagen En ze zijn zo lekker zo moeilijk om erbij stil te blijven staan hier al. Ik ben blij dat de cam uitstaat. Ik zie ook die van Leeuwen niet hier overdag, die is een blote baas nee. Dat moeten wij allemaal meemaken, ja. Het valt niet mee hier bij Dance Radio, hoor. Of the way you comb your hair, the dinosaur that there, just something. Let it be Wild in Personality. Hartelijk welkom, Zaar. Tot 9 uur hier via ww Dance En elke zondagavond bijna 52 weken achter elkaar. Hoor. Je krijgt weinig snipperdagen hier. Vol op de druk erop. Ja. Een of ze die af en toe een beetje mag schipper is van Leeuwen. Dat heeft ook te maken met zijn werk. waarschuwen, Want, het is wel een feit. Een me. luisteraar van Dance Radio telt voor twee. <totstuk> <Street> -tel <totstuk> <totstuk> <totstuk> You took my love and then you humped and ran away. What can I do? What can I say, girl? Get I try to forget you, but my feelings remain the same. I think about. That. En deze week, weet het, elke vrijdag of elke zondagavond draaien we de Reggae Classic. Zars Reggae Classic. Vrijdagavond, ja. Door uh, onze vriend uitgekozen Breuking. Dat hoef je niet eens voor te luisteren, jongens, Dat is altijd goed. No sense Good things come to those who work hard for it Adjust yourself I'm afraid they keep my coming to the gate But I say don't make a mistake Cause it's fucking racism to that place Uh-uh <laughs> Go there! <laughs> a long time I no DJ in a dance Oh Lord! A long time I no chanting a dance But we sure. nice up pushing down <laughs> We agonize up Fernando <laughs> Oh watch your man <laughs> I am Papa Weedy and a dance scene Say I am Papa Weedy and a business Say I sell rules, see myself regalist Say how you keep your fitness. Say really tell me how you keep your fitness. What up, pirate? Love is all I got, See the love is all I bring Tell you about the sound to keep you rockin' and swing Cause every man do a thing And thing, and thing Every man do a thing And thing, and thing A long time I no DJ rubber dog A long time I no DJ rubber dog we agonize over Fernando. Say we agonize over the pain. <laughs> nice up the dance, Lee Casella. Promoter and his agent don't love. All them love. Promoter and his agent don't love. All them love. Shalalalalalalala. la la, -la, -la, -la, -la, -la, -la. <laughs> eh eh eh eh eh eh. eh, eh, eh. <laughs> dance with the and the Lee Casella. Yeah, Can't hide the vibe. I place to Hij I want a me before the food niets. I want dat before the food sell off. Blijf toch een item, hoor. ik voel niets. Hij houdt dat voel me ik voel niets. Overruled de ZAR. We laten niks aan het toeval over, want als die breuking een keer op vakantie is, zijn laptop een stuk. Hij heeft 10 uh, gebroken vingers. Ja, dan moeten we wel wat hebben klaarstaan, hè. Zo gaat het. Dankjewel voor de suggestie, breuk. Waar hoor je dat nou hier? Classics with a capital Z. This is ZAR. Met Royal Classic Grooves. We gaan straks even het studiocomplex volledig ontruimen. Een ontsmettingsteam erin gooien. Hans, van Leeuwen en Zara zijn geweest naar een. Weet je het al? Ik moet een GGD uitdrukken hier. Als we last van muizen hebben, heb ik een vrouw leren kennen. Hij heeft daar een fantastische uh, oplossing voor, ja. Maar dat is het niet hier hoor. vergeven aan uh, allerlei uh, DJ's hier die uh, werkzaam zijn bij Dance Radio. Oude mensen van ZFM, dankjewel. halen hem in opstreken. 106.9. Graag tot volgende week, wat mij betreft. En, uh, als je morgen moet werken, nog uh, ja, fijne werkdag. En uh, maak er nog wat van. Ja, toch. Dankjewel voor het luisteren. Graag. De laatste plaat is Miss Margie. Dat yeah. is nou rijk right, toch. Ook Marina en Esther. Vrouwelijke luisteraars, ik moet ze koesteren. Bedankt voor het luisteren. En, uh, tot volgende week. Hoi. You like when the winter's gone and all of a sudden it starts getting warm. The trees and the grass start looking fresh, and the sun and the sky be looking at best. Birds be singing, cloud be booming, a lot of brand new cars be zooming. Fly girls looking the best they could be, and the guys be drinking, you can dance see. Besides all that, I like the warm weather, cause that's when you can get yourself together. But I like Easter time with a grand cause when I literally used to go to Coney Island. We used to eat a lot of stuff with like cotton candy, cause back then it was like fine and dandy. You used to get dressed up in double knits, and your plaid suit jackets fit with a shit. The good old days was back then, and the